De V&D Warenhuizen zijn verkocht. Koper is het investeringsbedrijf San European. Zo heeft de huidige eigenaar Maxeda bekendgemaakt.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 not looking for met een hoofdletter Z van zon zee, Zandvoort en zomerhit Umma da porta va bene Si tu la parla miet americano Quando sa fa l'amore <shaped> sotto <så> luna Comma da ren in cave di ai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 ik vind jou niet zo bijzonder, die maar maar mezelf des te leuker en interessant naast jou. Als jou, ik ben jou allergrootste wel. Ja. Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, stoelste, liefste, vetste, fijnste, slimste. En de aller, allerleukste die ik ken. Jij is zo stabiel.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 Down you go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 Lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch? Hey is wat ik zei tegen haar. Sla, ma, lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch? Hey is wat ik zei tegen haar. Yeah. die dagen daarna met sms gevuld. Heen bericht, terug bericht, geen bericht.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 Fantastisch toch?